Goedemorgen. ik ben Diel Dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen die een abortus willen hoeven straks waarschijnlijk niet meer verplicht vijf dagen na te denken. D66 wil de wet veranderen en de Tweede Kamer praat daar morgen over. Vrouwen die een arts vertellen dat ze een abortus willen hebben daar volgens D66 goed over nagedacht. En dus is die verplichte nadenktijd niet nodig. Als je in het gesprek erachter komt dat je twijfelt dat je dan wel degelijk de mogelijkheid hebt om af te spreken... dat je nog langer daarover nadenkt. Maar dat geen verplichte bedenktijd meer is en dat vrouwen zelf gaan over het besluit of ze een abortus willen of niet. Coalitiepartners ChristenUnie en CDA zijn het er niet mee eens, maar er is afgesproken dat de Kamerleden vrij mogen stemmen, zegt verslaggever Wilco Bam. Ja, en onder andere de VVD, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren lijken dit voorstel te gaan steunen. Ja, en dan is er een Kamermeerderheid en is het dus gedaan met die uh, bedenktijd. Het is nog niet helemaal zeker, er moet dan ook in de Eerste Kamer nog een meerderheid voor zijn. De Amerikaanse kustwacht zoekt in het water bij de kust van Florida naar mensen die op een gezonken migrantenboot zaten. Die kwam vanaf de Bahama's, maar kwam in slecht weer terecht en sloeg om. Volgens een overlevende moeten er nog 39 mensen in het water liggen en hebben die geen zwemvesten. Twee automobilisten in Limburg zijn zich afgelopen weekend rot geschrokken. Van een viaduct op de A2 werd grind op hun auto gegooid. De auto's raakten daarbij flink beschadigd. Bestuurders raakten niet gewond, maar zijn wel flink geschrokken. Een van hen heeft er sinds zondag nachtmerries van. Ze hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag. En het is versoepeldag. Vanaf 5 uur vanochtend mag zo'n beetje alles weer open. Kroegen, restaurants, bioscopen, theaters en dierentuinen. Ook bij deze evenementenlocatie in Harderwijk kun je weer gamen en naar de bios... En door de lockdown was er ook alle tijd om de escape room even te updaten. We zijn al wel, uh, ja, voordat we dicht gingen, ook enkele weken tot vijf uur open geweest. Dus uh, ja, alles was al wel wat langer dicht. En uh, nou, daardoor hebben we wel weer wat creatieve inbrengen gehad voor onze escape rooms. Waardoor we alle spellijnen hebben aangepast. Tot tien uur vanavond mag alles open blijven. Wie naar binnen wil, heeft wel een coronapas nodig. Het weer bewolkt en droog winterweer vandaag. Drie tot zeven graden. Morgen wisselvallig. Er staat dan ook wat meer wind. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Lots of blood in now, they butchered off the sacred cow, they got a lot to eat. Is good news week. Doctors finding many ways of wrapping brains and metal trays to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat. In de gloria, in de gloria. In de gloria, ja. ja. ja, in -e de Niet schicht ook. de piep. Hippie de piep. Hoera. Ja, en we beginnen dus met een jarige en wel een hele bijzondere jarige. Want uh, tegenover mij zit, zit Maya Kop, mede-presentatrice van dit programma.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 omdat het morgen de 27 e is. Ja, het slaat eigenlijk nergens op. Maar goed, <laughs> hebben we gekozen voor de, de club van 27-jarigen die zijn overleden. En u hoort er ook muziek voorbij komen van, uh, de, van de Doors, Amy Weinhout. Ja, gaan we allemaal toelichten. Aan ja, gaan alles toelichten met overlijdensdata en geboortedata. En er is de eentje zelfs, die zou volgens mij deze week 80 zijn geworden. Jimmy Hendrix is dat. Jimmy Hendrix zou 80 zijn geworden? Ja. Jee, ja. Ja. Nou, gaan we even bij stilstaan. Um, ja, dat was denk ik de aankondiging. Heb ik alles gezegd? Hè? Ja, techniek, medeplichtig. Klopt. Aflissend ja, ja. programma, veel vaste items. Maar we zijn heel erg actueel vanochtend. Want we gaan het uh, nu hebben over het voorleesontbijt. En dat begint zomaar alleen om half tien. Hoe actueel kun je zijn? Ik heb aan de lijn, als het goed is, Mart. Ja. Dat klopt, hè? Goedemorgen. Ja, ik zeg al, we, zijn, uh, we zitten heel dicht op de actualiteit. Want er is al jarenlang uh, om deze tijd een voorleesontbijt. Uh, helaas is dat op een andere manier dan normaal gebruikelijk. Maar vertel eens, wat is een voorleesontbijt? Hoe is dat ontstaan? Ja, het voorleesontbijtje is uh, traditioneel de opening van de Nationale Voorleesdagen. En uh, de Nationale Voorleesdagen, dat is uh, om het belang van voorlezen even goed in de picture te zetten. Um, en daar beginnen we met de om een je normaal gesproken net een krentenbol en live in alle vestigingen van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Uh, waarin uh, het themaboek voorgelezen wordt. Uh, maar op dit moment nou, ja, is dat niet, nodig, uh, niet mogelijk zoals je al zei. Ja. Uh, dus hebben we ervoor gekozen om het, uh, om het te livestreamen. Waarom is lezen zo belangrijk voor kinderen eigenlijk? Nou, het belang van voorlezen dat is erg belangrijk vanwege uh, het leren van nieuwe woorden, woordenschap vergroten, uh, maar ook de fantasie te ontwikkelen. Uh, dus ja, als je voorlezen is, is niet alleen leuk voor kinderen, maar het is ook gewoon echt belangrijk voor ontwikkeling. Is het niet zo dat in deze tegenwoordige tijd uh, de kinderen veel meer uh, one-liners lezen op Facebook en dat soort dingen. En dat ze het lezen een beetje zijn verleerd? Nou, verleerd hoop ik niet, want dan, uh, dan, dan hebben we de hele boekenmarkt uh, niet zo heel veel meer te doen. Maar uh, daarom is juist ook het zo belangrijk om te beginnen met voorlezen. En de doelgroep van de Nationale Voorleesdag is echt 0 tot 6 jaar, dus echt het begin. Uh, ik denk dat die nog niet zo heel erg op Facebook zitten. En uh, zij kunnen dus gewoon nou ja, door voor te lezen al een hele grote stap maken in het proces waarin ze straks zelf gaan lezen. Ja. Ja, ik vind het zelf erg belangrijk lezen, hoor. Dat verrijkt je leven, je leert nieuwe dingen... en je kunt je fantasie prikkelen. Want uh, alles wordt met beelden voorgetoverd... maar als je het leest, dan moet je het zelf bedenken. En dat ja. vond ik vroeger altijd een stuk aardiger. Um, ja. Welk boek wordt er dit jaar voorgelezen? Waar gaat het over en, en wie leest het voor? Uh, straks om half tien uh, live te volgen leest Anna Parelberg, kinderboekschrijfster uit Haarlem... Uh, ...maar eerst ging ik een monster voor van Kees de Boer en Tjibbe Veldkamp. En, uh, nou, dat is een jongetje en dat moet gaan slapen, maar er zijn steeds meer monsters die hij nog moet vangen. Uh, daarna moet hij nog soldaten vangen die het monster komen halen. En, uh, de verteller die probeert het verhaal steeds af te ronden... Maar dat valt niet mee, want de hoofdpersoon die wil niet gaan slapen. Dus uh, hij bedenkt telkens wel een trucje om, om nou, nog langer op te blijven. Oh, hij, hij ligt nog niet op bed, maar hij wil niet naar bed toe. Nee, nou, hij wil nog uh, even een verhaaltje. Hij wil eerst nog even uh, monsters vangen en nou, daarna nog iets en nog iets... zodat hij maar niet hoeft te gaan slapen. Ja, ja uitstelgedrag, hè? Ja. Hey, en voorgaande jaren was er vaak een, een notabele uit, uh, met name in dit geval Zandvoort, een wethouder die het voorlas. Dat is dit jaar niet zo? Nee, dit jaar hebben we dus, uh, nou ja, om, om een, omdat het online is en omdat we met de coronamaatregelen uh, het niet hebben gered om het allemaal live te doen, hebben we dat dit jaar niet. Maar wij hopen natuurlijk volgend jaar gewoon weer uh, een notabele uit Zandvoort uh, in de bibliotheek bijvoorbeeld voor te kunnen laten lezen. Uh, want ja, dat, dat zou zo leuk zijn om weer te doen. Ja, voor, voor alle partijen. De notabelen, zeg maar even, vindt het zelf ja. ook leuk om te doen. Ja, precies. Dat, uh, dat zou gewoon echt heel fijn zijn als dat weer kan. Ja, ik hoop het van harte. Maar het is maar één keer per jaar, hè? Het is niet ja, ook het... nog bij afsluiten of zo. Nee, het is nou. Het voorlezen, maar het is echt de opening. En uh, deze week is er uh, in alle vestigingen, ook in Zandvoort. Uh, zijn de vestigingen versierd en uh, dus dan kan je gratis kleurplaten ophalen, kaarten en, en boekenleggers. Um, uh, als je nog geen lid bent van de bibliotheek en je bent tussen de 0 en 6 jaar, dan kan je gratis lid worden. Dus betaal je geen inschrijfkosten en krijg je ook nog eens een leuk gratis uh, monsterknuffeltje mee. Dus um, we doen er wel zoveel mogelijk aan deze week, maar uh, het, nou, het voorleesombeid is echt één keer per jaar. Maar nu, nu de maatregelen wat versoepeld zijn, was het er dan meer mogelijk geweest achteraf? Achteraf had het misschien gekund, um, maar ja, logistiek gezien was het gewoon niet te regelen en te gokken op dat het misschien gisteren versoepeld zou worden. Nee. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat blijft altijd een beetje een koffiedik kijken in deze tijd. Ja, wel jammer. Ja, heel jammer. En wanneer is het kinderboekenweek? Is dat ook de, is dat ook de begin van de kinderboekenweek? Uh, nee, de kinderboekenweek dat is uh, in oktober, dat is veel meer aan het einde van het jaar. En uh, nou, dat heeft een, een iets andere doelgroep, dat is voor de iets oudere kinderen. Um, en uh, daar hebben we dan ook vaak wel weer activiteiten uh, en hopelijk kunnen we dan dit jaar gewoon echt weer een stuk meer doen. Ja, misschien kun je tegen die tijd iets organiseren met een notabele die iets voorleest voor, of een bekende zandvoort of wat dan ook, die voorleest voor de wat oudere jeugd. Nou, wie weet, uh, dat, is, dat is zeker goed om in gedachten te houden. Je hebt nog, je hebt nog tijd voldoende om voor te bereiden. Zeg, ja. en uh, nou wil ik uh, meedoen, ik wil luisteren. Wat moet ik doen om mee te kunnen luisteren? Uh, nou, dat kan op twee manieren. Uh, het snelste is om naar uh, de website van de bibliotheek zuid kennemerland te gaan. Daar zie je op de homepage al een banner uh, waarmee je kan meeluisteren. En dan word je verwezen naar uh, de Facebook waarop het gestreamd wordt. Uh, je kan ook direct naar het Facebook gaan uh, en dan daar de activiteit opzoeken. En dat is het voorleesontbijtje online van de bibliotheek. site kunnen we dan. Oké. Okay. Hebben jullie enig idee hoeveel mensen er kunnen luisteren of zullen luisteren? Uh, nee, we hopen zoveel mogelijk natuurlijk. En het is luisteren en kijken, want het wordt dus live gestreamd. Dus je kan ook uh, de, de platen ah. bij het verhaal zien en uh, de voorlezer gewoon nou ja, op je scherm uh, recht voor je zien. En okay. uh, nou ja, omdat het zo toegankelijk is, kan je dus nu direct nog inschakelen. Als je nu inschakelt, dan ben je nog ruim op tijd. Dan kan je nog mooie broodjes smeren en uh, nog even wat drinken erbij pakken. En de schrijfster is dus volop in beeld? Ja, en uh, nou, plus nog de, de uh, beelden die bij het boek horen. Oké, okay. en waar is deze schrijfster... Ik ben geen kinderboeken kennen, maar waar is deze schrijfster bekend van? Van toveren met verhalen. En uh, dat is... Dat, nou, dat is... Uh, haar boek is een tijdje terug uitgebracht... en uh, nu ook te vinden in onze bibliotheken. Um, uh, nou, en Zij komt uit Haarlem, dus uh, dat is ook een, een mooie link... met onze bibliotheek als geheel. Ja. Nou, ik kijk even naar de overkant, naar Maya of zij misschien nog iets te vragen heeft over dit onderwerp. Nee, ik vind het een geweldig initiatief. Ik uh, juich dit zeer toe. Want ik merk dat mijn, mijn kleindochter met name... Ik zit toch ook al, al, al op TikTok en dat soort dingen meer... Dat, ja. uh, ja, voorlezen, ik vind het zo belangrijk. Ik heb het ook altijd heel veel gedaan. Ja, het ja. Is, uh, ik, heb, ik heb vroeger altijd voorgelezen voor mijn kinderen, helaas. Ja. Het resultaat is niet dat je zegt dat ik nu kinderen heb die uh, veel lezen. Ja. En die zijn inmiddels tegen de 40. dus dat heeft weinig geholpen. Maar het is wel heel belangrijk om te doen. Ja. Wat, wat je net al zei, wat ik ook zei, lezen is uh, verrijkt je leven... En, uh, tegenwoordig in deze snelle maatschappij moet je snel iets uh, tot je nemen. En dan heb je geen tijd om een boek te lezen. Dat is heel jammer. En ik hoop dat dit initiatief ertoe bijdraagt... dat uh, meer kinderen toch lekker in een hoekje gaan zitten lezen. Ja, nee, dat hopen wij ook. En uh, dat het in ieder geval uh, voor de jeugd van nu een, een, een mooie opstap is naar zelflezen straks. Ja, zeker. Heel belangrijk, want lezen is belangrijk. Nou, ik, ik wens jullie ook in oktober toch nog iets toe uh, in de zin van voorlezen. Dat je iets kunt inhalen nog. Uh, dat gaan we allemaal meekrijgen. Uh, bedankt en veel succes zometeen bij, bij het voorlezen. Ja, is goed. Dankjewel. En uh, jullie succes met uitzending. Ja, dankjewel. Dag. Jimmy Hendrix? Jimmy Hendrix, hè? Ja. Ik, ik, ik weet niet, ik was zelf geen fan van Jimmy Hendrix. Ik heb ook niets van Jimi Hendrix in mijn verzameling. Oh, Echt mijn niet? echtgenoot is gek van hem. Ja, ja. ja. Nee, dat kan. Hij was een grote held, een ja. uh, icoon. Ja. En, uh, maar ik, ik dus niet, maar dat kan gebeuren. Maar iemand van jullie weet wanneer hij geboren is en wanneer hij is overleden? 27 oktober 2042 is hij geboren. 1942, ja. 19, ja, dat zei hij toch? Ja, 1942, ja. Oh, in 1942 is hij geboren en hij is overleden in 1809, 1970. Dus dat zou betekenen... Hij zou dit jaar 80 geworden. Hij zou dit jaar 80 zijn. Kun je Jimmy Hendrix voorstellen als 80-jarige? Natuurlijk. Nee, niet. Moeilijk, hè? Nee. Jawel. Ja? ja? Maar Keith Richard doet het er ook nog. Ja, ja. oké, okay, dat is waar. Ja, Als je dat een beetje zo denkt, ja. ja. Wat, iets donkerder en zo. Een, uh, iets ja. ander gitaarspel, maar... Wel dat nog zonde. levend, ja. ja. Maar dit was de eerste nummer van onze serie 27. Ja. En we hebben er nog meer zometeen, En daar gaan we ook bij vertellen wanneer ze geboren zijn... en vooral ook wanneer ze gestorven zijn. Uh, maar we gaan nu iets heel anders doen. We hebben een poosje geleden gesprekken gehad... met de vakjevoorzitters, CQ, wethouders, CQ... partijleiders van diverse politieke partijen, Zandvoort. En daar zat ook een privé stukje bij om de man achter de politicus beter te leren kennen. Het eerste gesprek dat we gaan horen... is dat, datgene met Gertjan Bluis. In het kader van uh, ZandvoortKiest.nl, onze website... spreken we dit keer met uh, de heer Bluis, fractievoorzitter... en wethouder in Zandvoort voor het CDA. Uh, jouw naam doet vermoeden dat je een echte Zandvoorter bent. Ja, is dat ja. ook zo? Ja, dat ben ik ook. Maar ik heet Gert-Jan Bluis, maar ze noemen me inderdaad... Hey, ben je er eentje van Bluis... Ja? En dan gaan ze verder en zeggen ze: Ben je er eentje van Jans de Kraai? En dat is? En Jans de Kraai die, die had een café op de Burenweg. Nou, en Dat is een scheldnaam geworden: Jans de Kraai. En de Kraai was een, een bomschuit waar er uh, familie op voerde. Dus er werd, werd geroepen: Jans de Kraai. Dan was de kraai weer binnengekomen. Nou, daar, daar stam ik vanaf. Dus okay. ik ben een echte Zandvoort. En ja. ik ben geboren in Zandvoort. E, e, e. Enigszins betwijfel ik dat toch? Want ja. waar ben je precies geboren? Maar ik, ik, ja? ik ben in de zussen die in Brondenstraat. 31 geworden. In Zandvoort. En het heette de Tranendal. Goed, dan hebben we dus hier nu wel echt een originele, een originele Zandvoort. Want ja, dat is niet iedereen in deze ja, ruimte. Ja, ja want er kwam, de dokter kwam dan altijd ja. langs. En die, kwam dan, uh, die ging dan beneden zitten. En de voetvrouw was boven bij moeders.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 Ja, ik ben één keer in uh, geweest. In Parijs toevallig? Nee, niet in dat Parijs, maar de, de pa Paris, live in Parijs vind ik een, een hele mooie. Ja, zeker. Nou, ik deel in ieder geval volledig je muzieksmaak. Goed Dus zo. wat dat betreft uh, is dat goed. Dank je wel voor dit uh, inkijkje. Oké. Het is jammer Gert-Jan dat we nu dit verzoek nummer niet gaan draaien. Want dat hebben we al gedaan bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En ik vind nou, uh, één keer is ook wel uh, aardig. En we hebben toevallig nu een ander thema... Dus we gaan verder met uh, de club van de 27-jarigen. Ja, en dit keer is het niet met On the Road Again. Dit was Kenneth Heat met On the Road Again. Zoals al zei, het eerste nummer wat we zien in de Woodstock-film. Woodstock, ja, een ja, Woodstock, mooie film. En toen ik dit ging opzoeken, dat Marja het nummer doorgegeven, toen keek ik bij Kenneth Heat. Ik wist niet dat, dat de naam van de groep was, maar dat Eleanor Wilson eigenlijk degene was die er nu genoemd is. Ja, de zanger. Ja, ja. ja de zanger. En die Een dikkere ook, man, ja. ja. Wanneer is die ja. gestorven en geboren? Die is geboren op 4 juni 1943. Ja, dat was hij ook. En 1970, 3 september 1970, is hij overleden. Oké. Okay. Ja, ook 27 jaar. Ja. Ja, ja okay. niet helemaal. Ja, iets ouder. Ja, ja. ja dus net nee, 28. Ja, 27 plus. Er is 27. niemand op zijn eigen verjaardag overleden. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, Ah, oh, hem. Ja. Ja. We gaan weer verder. Ja, Ja, aan de telefoon heb ik Ineke Wassenaar, uh, vrijwilliger van het Zandvoorts Museum... En uh, ook uh, in de Zandvoortse Courant gestaan, hè Ineke? Ja, zeker. Hoe vond je dat? Om een heel stuk over jezelf te lezen. Het is heel raar om dat over jezelf te lezen. Dat is echt heel vreemd. Maar het was wel heel leuk om het even uh, heel duidelijk in het krantje te zetten. Omdat het... Ja, het is gewoon heel leuk werk. En het is... Uh, ja. Ook wel even belangrijk voor... Uh, ja... Als je, als je dus zelf eigenlijk iets wil gaan doen, is dit, is dit eigenlijk wel een hele leuke manier om uh, vrijwilligerswerk te doen. Ja, hoe ben je daartoe gekomen om bij het Zandvoort Museum vrijwilliger te worden? Nou, ik ging even stemmen in, in het museum, op een goed moment, want het is ook, wordt het gebruikt als stembureau natuurlijk. Mm -hmm. En daar uh, trof ik iemand die bij mij in de buurt woont. En uh, ik zei: oh, hoe is het met je? En nou... Uh, even, uh, uh, even babbelen en zei ze van... God, is dit niet leuk voor je? En toen zei ik, nou, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht... om bij een museum te werken. Ik had namelijk zelf altijd een kapsalon. Dus ja, ik viel een beetje in een gat. Ja. En ik kwam hier wonen. En ja, ik was echt helemaal alleen... want ik heb hier ook geen familie verder wonen. Dus ik had echt zoiets van... Nou, als dit het is... Toen trof ik dit en ja, ik, ik ben er altijd nog zo bij. Hè? Ja, hoe lang doe je het nu? Uh, eens even kijken, ik denk vanaf 2016, 17. Oh, een ja. tijdje weer. Ja, dus dat is al wel weer een poosje. En dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Je raakt al meer bekend in het werk en, en met de mensen. Hè. Je ontmoet heel veel leuke mensen. Dat vind ik ook zo leuk, want uh, ja kunstenaars ontmoet je natuurlijk. En, en je hebt natuurlijk ook door de dag heen, uh, als je er bent, krijg je allerlei leuke mensen op bezoek in het museum natuurlijk, die allemaal uit zijn en uh, ja, die even de tijd hebben. En die vinden het altijd wel heel gezellig als je een beetje een rondleiding geeft. Dus dat vind ik zelf ook altijd heel leuk. Dan krijg je echt leuk contact. En ze komen natuurlijk eigenlijk uit het hele land. Ja. Dat vind ik altijd heel erg grappig. Die vragen ook altijd van komt u uit Zandvoort? Bent u geboren Zandvoort? Ze zei ik nou nee. Maar ik schijn er toch wel aardig wat vanaf te weten... dat men ja. denkt dat ik hier van echt vandaan kom. Ja, dat is wel leuk toch? Dat, ja, dat uh... is, is echt fantastisch. Ja. En, en uh, uh, stel, hebben jullie nog überhaupt heel veel uh, mensen nodig bij het uh, museum? Nou, die zijn altijd welkom, sowieso. En ook vooral op zondag bijvoorbeeld... Zitten we soms wel eens een beetje krap. Ik werk ook heel vaak op zondag. En dat vind ik ook altijd wel heel leuk. Want die mensen zijn gewoon een dagje uit. En dan hebben ze ook wel even de tijd. En ik vind het ook altijd wel heel gezellig om op zondag te werken. Want voor mij is een zondag dus echt niet zo leuk. Omdat je vaak als je echtpaar treft in, in je kenniskring. Ja, die, die zitten dan niet helemaal op een, uh, op jou te wachten, dat je denkt van... Nou, we moeten daar maar weer op bezoeken omdat het zondag is. Die ja. heeft vaak zelf leuke dingen te doen. Dus nu heb ik zoiets van... Ja, op zondag zou het ook heel fijn zijn als we wat meerdere collega's zouden krijgen. Maar kijk, het is op zich gewoon heel erg leuk werk En ja, wij kunnen altijd mensen gebruiken. Ja, en hoe vaak doe je dat? Nou... Je mag het natuurlijk helemaal zelf invullen, alweer er één keer in de week zijn, alweer er één keer in de twee weken zijn. Maar ik ben zelf wel wat regelmatiger, omdat ik ook vaak nog wat andere dingen uh, voor het museum doe, behalve uh, gastvrouw en baliemedewerks. Mm. En uh, ja, soms zit ik er twee, drie keer in de week, soms. Maar nee. niet altijd. En je bent heel vrij, hè. Ik bedoel, ik moet niks. Als ik het niet doe, doe ik het niet. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Ik uh, zag tegenover me dat Gert nog een vraag had. Ja, die is al gedeeltelijk beantwoord geloof ik. Maar wat doe je precies als vrijwilliger in het Zandvoort Museum? Uh, nou, je bent dus uh, uh, baliemedewerkster. Dus je, je checkt de mensen zeg maar in als ze aan de balie komen of als ze vragen hebben. Uh, nou, dan uh, als mensen het muse museum willen bezoeken... dan uh, kan je ze dus rondleiden als mensen dat willen. En uh, dan vertel je dus eigenlijk een beetje over de expositie of over de vaste collectie die we hebben in het Zandvoort Museum. en dat gaat dan voornamelijk over oud Zandvoort, dus dat is altijd wel heel grappig en leuk en uh, daarnaast ja, verzorg ik vaak, uh, als er grote uh, openingen zijn, dat vind ik zelf ook fantastisch om te doen, uh, ben ik ook gastvrouw en regel ik wat dingen en, ja, dat, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Het leukste is om uh, gewoon actief te blijven en te zijn onder de mensen. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. Ja, dat is zeker belangrijk. Weet je, het leidt ook... Het is gewoon een hele mooie afleiding. En je, je leert er nog wat van. Ik vind het ook... Het is ja, gewoon een heel afwisselend werk. elke keer een andere expositie om dezelfde zoveel tijd... En, uh, ja, we haken natuurlijk als Zandvoortsmuseum heel vaak in. Uh, zoals van de zomer natuurlijk met de, de Formule 1-racers. Hadden we een prachtige uh, ode aan Jan, aan Jan Lammers. En uh, zo hebben we natuurlijk zandsculpturen. En nou ja, heel veel van dat soort dingen haken wij vaak in. Mm -hmm. En dat is ook wel heel leuk. En dan ontmoet je natuurlijk ook weer hele andere mensen. Ja, nou, Ineke, hartstikke leuk. En, en, en bedankt voor het interview. En, uh... Graag gedaan. En ik, hoop dat mensen, ik hoop echt dat mensen het, het, ja, iets anders over het idee van vrijwilligers voor het museum gaan denken. Omdat het is een heel laagdrempelig museum. Het is zo leuk. Ik hoop echt dat mensen die denken van god, wat, wat zou ik nou kunnen doen dat ze misschien hier eens aan gaan denken. Ik had het zelf ook nooit bedacht en ik vind het geweldig. Nou, geweldig. Hartstikke mooie afsluiting. Vind ja, ik en we, we zijn in ieder geval blij met je keuze voor je, uh, voor je vrijwilligersverzoek. <laughs> Dat past helemaal in ons thema. Bedankt. Oké, okay, graag gedaan. I'm girl, you lost me all through the week. I'm make you jive. I've gone away. I'm make you jive. I've gone away. Good luck me Was dit het einde, Pim? Dit was het einde van The Doors met The Love Me Too Times. En wat weten we van Jim Morrison? Ja, die is natuurlijk overleden. Dat was de zanger van The Doors. Die is geboren op 8 december 1943. En die is overleden in 13 juli 1971. En hij is begraven in Parijs. Per de Cheres. Of, of ja, dat, be, dat be, be, ja, bekende... Be mag, je, mag je zeggen bekend of berucht? Nou, of beroemd? Be bekend, want het ja. trekt nog steeds duizenden bezoekers per jaar om naar dit graf te gaan kijken. Ja, niet alleen dit, er zijn blijkbaar ook andere. Wie liggen er mee? EDP af? Dat soort mensen? Ja, het, volgens mij ook die Robert Pierre en zo. Dus een beetje belangrijke uh, Franse geschiedenis. Ja, die ja. ja, heer Morsen ligt in ieder geval ook, dus als u trek heeft en u bent een groot fan, moet u daar beslist een keer naartoe. We gaan nu verder met een uh, privégesprekje met. Uh,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 Uh, en mijn naam, de oorsprong, ik heb het ooit laten vertellen door mijn vader... en ik geloof hem meteen, dat uh, mijn achternaam betekent iets van uh, As van den Berg. As van den Berg? Nee, al, iets als van den Berg. Oké, okay, en dat heeft nog een betekenis? Nou ja, geen idee eigenlijk. Oh. Ik denk net zoals alle andere bergen uh, in Nederland... Uh,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 Dank je wel. En dan wens ik je zo heel veel succes bij de gesprekken die je gaat hebben met Ben. Dank je wel. Dank je wel. Ik ga weer inbreken, want ook dit verzoeknummer gaan we nu niet draaien. Dat hebben we al gedaan op zaterdag. We gaan nu weer terug naar ons thema 27. Ja, Nirvana met de Ben Who de Wereld. Oh, Koet Cobain. Klopt. Geweldig nummer vind ik dit. Zowel Jaap niet als Ben niet. Oh, daar gaan we het zo nog even proberen. Ja, zeker. Ik was uh, Koert Koebeen. Ja. Geweldig nummer. Ook het filmpje wat erbij hoort. Het is een hele jonge Koert Koebeen nog. Ja. In ieder geval geen 27 nog. Maar wel een fantastisch uh, nummer dit. Uh, wat weet jij, Maya, over zijn overlijden en geboren? Hij is geboren op 20.02.1967 En overleden op 2024-1994. En ja... Uh, yeah. Hij uh, had natuurlijk ook een drugsprobleempje. Ja. Maar hij heeft geloof ik zelf moord gepleegd. Dat heb ik, ja, het zou best kunnen. Het zou, zou me ook niet verbazen. Maar goed, het past helemaal in het kader van de 27e. We zouden nu een gesprekje hebben met Marcel van Kuik... maar die is druk aan het werk. Druk bezig, ja. Uh, ja Jaap klopt. Koper en Ben zijn op dit moment onbereikbaar. Ja, de, de voicemail. Maar, maar de voicemail. je hebt nog... Zeg je?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 Eigenlijk naar aanleiding van het geweldige succes... van onze vorige uitzending over de Kings. We hebben heel veel positieve reacties gehad. En continu de vraag kreeg, ja, wanneer... een vervolg graag, een vervolg, een vervolg. Zeker omdat Gert, die kwam zo mooi uit. Ja, ja Die kwam er zo goed uit. Met al zijn kennis en zo. Moet je de politiek in? Moet eens de politiek Waarom? Die nou, vertelt het zo mooi. Je zou het bijna geloven.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 Nee. Zonde. Nou, we gaan even Jimi Hendrix draaien nog ja. een keertje. En dan ga ik proberen uh, Jaap of Ben nog uh, aan de ja. telefoon te krijgen. Okay. Ja? Oké. Dat was Bus van Kano. to the beat. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, man there, drink my wine. come and dig my earth. No.